U bent nog steeds afgestemd op ZFM Zandvoort. Bij de raadvergaderingen. Freddie Mercury. Living on my own. En dan uh, gaan we zo luisteren naar... Bruce Hornsby and the Range Met... Uh, the way it is GFM. hier op ZFM Zandvoort Dames en heren, ik heropende geschorste vergadering. Mevrouw Geurensson heeft de schorsing gevraagd. Wilt u het duiden? Dank u wel, voorzitter. De schorsing hebben we aangevraagd, zoals we net al hebben aangegeven... ...door reden, zoals vermeld, dat de heer De Vries heeft aangegeven... ...zich geen lid meer te voelen van de coalitie. Dat rechtvaardigt de vraag aan het college... ...welke conclusies en consequenties trekt het college uit deze... Constatering. Uh, dank u wel, mevrouw Geurandsson. Ik kijk even naar de collegeleden. Wilt u allerlei improvis reageren of wilt u een schorsing? Nou, nou, het college doet origineel, we gaan schorsen. Uh, maximaal tien minuten, maar ik, vermo ik vermoed korter. Geschorst.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 dames en heren, Bob Marley. Cheer it up. En uh, zo door met het volgende nummer. En dat is... Uh, een bekend nummer voor de James Bond-fans. Beter bekend als uh, Adel. Met Skyfall. Ik ga ik u laten horen, dames en heren. Adel. Met. Skyfall. Hier op CFM. Zandvoort.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 Dames en heren, ik heropen de geschorste vergadering en verzoek u allemaal te gaan plaatsnemen. Inderdaad, we weer beginnen weer. Bijzonder. Hier op CFM Zandvoort. Oh. Wethouder Tjallik heeft namens het college het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Op de vraag wat vindt het college zou ik het volgende willen aangeven. We hebben net als u net kennis genomen van de laatste ontwikkelingen. Wij geloven in het beleid wat we tot nu toe hebben neergezet. En wij hebben er vertrouwen in dat we de Raad ook in de toekomst... dat we de steun zullen krijgen van de Raad voor het beleid wat nog gaat komen... We realiseren ons dat dat niet makkelijker zal worden, maar we hebben er wel vertrouwen in. Dank u wel, wethouder Tjallek. raad heeft het woord. Mevrouw Burenson. Voorzitter, dank u wel. Um, ik hoor het college eigenlijk hier zeggen dat zij, uh, ondanks dat zij geen meerderheid meer uh, hebben binnen deze raad... Um, in ieder geval niet het complete vertrouwen van alle raadsleden dat zij toch meent te, uh, door te kunnen functioneren. Um, der, um, dat, ik laat het even kort zeggen, ik heb uh, behoefte aan een, een schorsing en, dat om, en ik um, zal straks wel ver nader toe toelichten waarom. En dan nou komt mijn voorspelbare vraag: met of zonder taartje: hoe lang heeft u nodig? Uh, een kwartier. Moet dat echt een kwartier, mevrouw Beurenson? Ja. Ik was net ook streng. Ik vind ja. echt dat het iets compacter mag. Tien minuten. Betekent dat wij. vijf voor half elf hier terugkomen? Ik schors voor tien minuten. thuis koop ze eten en dan roept ze door de band. Dan gaat ze naar beneden toe en wel gelijk de trap. De aardappels verkoken weer, de, de soep is aangebrand. Maar ons Sofietje zwingt op maat met de lepel in haar hand, zo, zo, zo, zo, zo, Zo, zo, zo, zo, zo, je doet, de huishouding met ritme. zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, Hij slaaf in het ritme, holy, yay, holy, ja, holy, holy, holy. morgen is het vet, als koffie heeft gezet, Hij er is weer winky Ze winky winky winky winky winky winky winky zo. winky winky winky winky Door het hele huis. Sofietje ging voorop. Een journalist die bij ons was. Schreef het in de krant. Zo werd Sofietje heel bekend. Nu zit het hele land. zo, zo Sofietje doet. De huishouding. I'm is social, social, social, social. Dames en heren, ik heropen de geschorste vergadering. Welkom meneer Tonen. Ik had niet verwacht dat mijn herstelwens voor u zo snel effectief zou zijn. Des nog niet te min welkom. Um, mevrouw Geurensson, u heeft een schorsing gevraagd... maar u had geen tijd nodig, denk ik, om te overleggen. Aan u het woord. Dank u, voorzitter. Um... Wij willen hierbij graag een motie indienen. De raad der gemeente Zandvoort... constateren dat de coalitie niet meer kan rekenen op een meerderheid in de raad... en derhalve niet kan functioneren... zegt het vertrouwen in het college op. Zandvoort, 22 november 2016. Fractie VVD, GBZ, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid. Dank u wel. De motie wordt rondgedeeld. En wat ik gebruikelijk vraag... Is er een vraag ter verduidelijking? Of is de essentie voor een ieder helder? Ja? Goed. Wie wil daar, want dit is een nieuw onderwerp, het debat over voeren? Ik kijk even rond. Meneer Tonen, u mag gelijk het spits afbijten. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, met heel weinig vrolijkheid moet ik u zeggen, want ik heb ook nog een keer. Ik zal morgen wel op mijn specialist om een flikker krijgen, maar ik heb een uh, groot onderzoek, heb ik uh, van halverwege afgebroken, omdat ik luisterde naar de radio. Echt verbijsterd heb zitten luisteren naar de radio over wat er hier vandaag allemaal weer gebeurd is. En uh, ik voelde me daarom genoodzaakt om, uh, om toch hier naartoe te komen. Uh, ja... Er, zijn hier, er passeren hier dingen eh, die, eh, die niet goed zijn, die slecht zijn. En helaas komen we telkens weer terug bij dezelfde club. We hebben wethouder Van Leeuwen van OPZ is afgeserveerd. Wethouder Bierman van OPZ is afgeserveerd. Wethouder Cohen van OBZ is afgeserveerd. Uh, een kandidaatwethouder van OBZ is afgeserveerd. En nu lopen we weer tegen een OBZ-akkerfietje aan. Dit kan zo niet duren. En dat is voor mij de reden geweest om hier naartoe te komen om voor deze motie te stemmen. Dat betekent dat we gewoon weer een hele stap terug doen in de tijd. Maar helaas kan het niet anders. Dank u wel meneer Tonen. Kijk even rond. Niemand anders. Meneer De Vries alleen op dit onderdeel. Ja, de, de aantijgingen van de heer Tonen, die zinnen me eigenlijk niet zo. Uh, dus ik vraag een schorsing aan. En hoe lang wilt u een schorsing, meneer De Vries? Nou, niet langer dan tien minuten. Goed, maximaal tien minuten. Tien over half elf. Ik schors opnieuw. Schorsing duurt iets korter, krijg ik als signaal door. Meneer De Vries, u heeft een schorsing gevraagd. Ja, ik wilde even de woorden van de heer Tone goed tot me door laten dringen. En dat is inmiddels gelukt. Goed, dank u wel. Ja, Dan gaan voorzitter. we verder met het debat. Meneer Tone, u Mag ik wilt daarvan ook nog wat zeggen, voorzitter. Uh, de heer De Vries voelt zich persoonlijk aangesproken. Maar dat is absoluut niet de bedoeling geweest. Uh, daar, want, want ik heb het ook niet over hem gehad. Ik heb het over dingen die er gebeurd zijn in het verleden, daar heb ik het over gehad. Dus als hij zich wat dat betreft daarop aangesproken voelt... dan trek ik wat dat betreft die woorden in. Goed. Meneer Hemsen, Voorzitter, dank u wel. Uh, wij van D66 verwerpen deze motie... omdat het helemaal niets met het college of het functioneren met het college te maken heeft. Dank, nee. dank u wel. Goed. Iemand anders nog? Niemand? Goed, gelet op de verstrekkendheid van deze motie breng ik hem uh, gelijk in stemming. Um, en dat gaan we bij handopsteken doen. Voorzitter, uh, zouden we een stemmen kramen. mogen? Nou, als u het me eerlijk vraagt niet, maar u weet dat ik dat nooit weiger meneer Kramer. Dank u wel. Goed. Ik hoopte al dat het niet zo nodig zou zijn. We gaan hoofdelijk stemmen. Meneer Paap, voor de motie. Mevrouw van der Plas. Tegen. Meneer Poster. Tegen. Meneer Zandberger. Tegen. Meneer Steegman. Tegen. Meneer Tonen. Voor. Mevrouw van der Veld. Voor. Meneer Veltwis, Tegen. Meneer De Vries. Voor. Meneer Cohen. Voor. Meneer Demmers. Voor. Mevrouw Geurensen. Voor. Meneer Hendricks. Voor. Meneer Hermsen. Tegen. Meneer Kramer. Voor. Ja. Meneer Kroonsberg. Tegen. Meneer Metters. Tegen. Zullen we even kijken meneer de griffier? Ja. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat betekent dat de motie met 9 tegen 8 stemmen is aangenomen. Okay. Dames en heren. Dames en heren. Ik vind dat u zich tot nu toe uitstekend heeft gehouden aan datgene waar ik u toe heb opgeroepen. En ik verzoek u dat ook te blijven doen. Uh, ik ga me even beraden over de situatie. Als voorzitter van uw raad. Uh, dat wil ik even doordenken met de griffier. Ik vermoed dat ik de vergadering ga schorsen tot donderdag aanstaande. En dan gaan we het hebben over de ontstaande situatie en de niet controversiële onderwerpen bijvoorbeeld. Maar ik ga even vijf minuten in conclave.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 Dames en heren, ik heropen de geschorste vergadering. En dat doe ik voor een kort moment. Ik ga de vergadering schorsen. Ik verdaag hem naar donderdag 8 uur, s'avonds. Dan zetten we de vergadering voort. Voor die tijd vindt er een presidium plaats om 7 uur. En in dat presidium gaan we het hebben over de controversiële onderwerpen. Het college gaat zich beraden over de ontstane situatie. En ik denk de fracties ook. Dat gaan we doen. Ik dank u voor uw inbreng. Hedenavond avond en ik schors opnieuw deze vergadering. En you wonder. I wonder how, I wonder why. You told me about the blue blue sky and all that I can see is just another lemon tree.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 So hard forgiving, hard forget. Faith is in our hands. Castles made of sand. We waren de raadsvergaderingen op ZFM Zandvoort. De vergadering is geschorst tot donderdagavond. Voor nu... Nog een aantal nummers voor u staan tot 11 uh, uur. En na 11 uur sluit ik ook af. Mayors, walk the moon, shut up, and dance. <laughs> Ja, het zit er alweer bijna op. Nog vijf minuutjes. Dan ben ik ook uh, pleiten, zoals ze dat zeggen, in de volksmond. Dus, uh, nog één minuutje en dan uh, ga ik mijn laatste nummer uh, ding nog iets minder dan een minuut. En, uh, dan ga ik mijn laatste nummer in. Ik heb uh, speciaal een uh, laatste nummer uh, geselecteerd. En die ga ik zo uh, starten. Maar voordat ik dat ga doen wil ik iedereen eerst bedanken... voor het luisteren naar de raadsvergaderingen. En daarna wil ik graag... nog even melden dat... aanstaande donderdag de schorsing door, uh, doorgaat. En ze donderdag weer verder gaan met de raadsvergadering maar nu eerst het eindnummer die ik speciaal voor jullie heb uitgekozen en dat is ik zeg tot een volgende keer tot ZFM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 We komen er wel, samen naar de zon. Hé luister, Carlo, zeg is netjes de dag. Dag! Nog even en dan gaan we slapen. Oh, wat heerlijk even, helemaal niks. Ik moet er gewoon van grappen. We staan wel lekker te zingen, jij en ik. Maar dit is al het tweede couplet. Dus hoe lang gaan we nog door? Vraag aan het koor. Zijn we al verder dan? Die blijft maar tikken, dus we komen er wel Samen naar het slot. Oh, ik moet wassen. Nee, echt eerlijk waar. Hou het maar op hoor. We zijn nog niet klaar. Oh, ik ga grillen. Dit gaat niet goed. Ja, dames en heren, ik zag dat ik hem iets te vroeg heb ingestart. Dus uh, dat betekent dat we nog een minuutje hebben. Nou, dan uh, schakel ik hem gewoon over op... Uh, dan schakel ik gewoon over. Even kijken.